Drie uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Het treinstation van de Parijse voorstad Bretigny is de komende drie dagen gesloten voor onderzoek vanwege het ongeluk gisteravond. Dat heeft president Hollande gezegd, die de plek van het ongeval heeft bezocht. In de avondspits ontspoorde een trein, waardoor zes mensen om het leven kwamen. Het was extra druk op de perrons, morgen is een nationale feestdag in Frankrijk. Volgens Hollande zijn zeker 22 mensen zwaar gewond geraakt, van wie enkele in kritieke toestand verkeren... De Franse president zei mee te leven met de getroffen families. Vanwege de schade aan de perrons konden ambulances niet bij de plek van het ongeluk komen. Sommige passagiers zouden zijn doodgedrukt of geëlectrocuteerd. Het vliegtuigongeluk vorige week in San Francisco heeft een derde leven geëist. Een van de gewonden, een meisje uit China, is in het ziekenhuis overleden. Ook de twee andere doden kwamen uit China. Door de crash raakten 180 mensen gewond.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 Woord. Met Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij onze wekelijkse wandeling door de radioarchieven. Aanstaande donderdag 18 juli 2013 wordt Nelson Mandela 95 jaar. Daar gaan we tenminste van uit. Op dit moment ligt de voormalig ANC-leider en Nobelprijswinnaar nog steeds in het ziekenhuis. Hun toestand is kritiek, maar stabiel. Eergisteren op 11 juli was het 50 jaar geleden dat de Zuid-Afrikaanse politie een inval deed in een boerderij even buiten Johannesburg. De Zuid-Afrikaanse geheime dienst had zijn werk goed gedaan. Daar op de Rivonia Farm zat de complete top van het illegale ANC. Bij de inval werden veel vooraanstaande ANC'ers ingerekend. Een jaar later vond het proces plaats dat de geschiedenisboeken in zou gaan als het Rivonia-proces. Bij dit proces werd onder meer Nelson Mandela tot levenslang veroordeeld. Een straf die hij grotendeels zou uitzitten op Robbe Eiland tot aan zijn vrijlating. Op 11 februari 1990. Toen de inval op de Rivonia-farm plaatsvond, was Mandela daar overigens niet bij. Hij was op 5 augustus 1962 al opgepakt en zat al enige maanden in detentie. Wel was hij meteen medeverdacht, omdat de belastende documenten die op Rivonia in beslag werden genomen er geen twijfel over lieten bestaan dat Mandela de instigator was van de gewapende strijd tegen het apartheidsregime. Peter van den en Bart Luierink maakte er in 1995 een tweedelige documentaire over. Luister naar het eerste deel van een radiofonische reconstructie van het Rivonia-proces. Getiteld God verhoedt dit. Hier stond een auto geparkeerd. Um, warrant officer Derker, is een van de politiemensen, die heeft zijn hand op die auto gelegd... vlak nadat ze binnengevallen waren, om te voelen of de motor nog warm was... Dus achter het huis. Um, wat nou ja, was toen eigenlijk een boerderij. Dus toen ze eruit kwamen. De politiemensen. Toen zagen ze die auto. En toen vroegen ze zich af hoe die daar kwam. Want er leidt geen weg naar die auto toe. Ze wisten niet hoe die auto hier gekomen was. En, en toen. Toen vonden ze dus deze vluchtweg. Het, het bos in. Naar de, in de richting van de rivier moet die gaan. Je moet beseffen. Het was hier. Uh, toen nog een eind buiten de stad, buiten Johannesburg. Dus de, de boerderij van de buren stond honderden meters verderop. Het was afgelegen, er was veel meer bos dan nu. En op, op zichzelf was het dus een hele goede schuilplaats in een Negorij waar alleen maar blanken woonden. En op dit bewuste pad vonden ze toen Walter Sisulu en Ahmed Kasrada en Govind Mbeki. Die waren net op tijd het raam uitgeklommen toen ze merkten dat er iets aan de hand was en op de vlucht geslagen. Zo moet dat gegaan zijn op die 11 juli 1963. God vergoed dit. Een reconstructie van het Rivonia-proces van 1964, waarbij Nelson Mandela tot levenslang werd veroordeeld. Eerste aflevering. 11 juli 1963. Van het huis, en we lezen: hier was een bantu beersig om een groot bak ijs voor te bereiden. Hier in de keuken, dus voor Pedro Pereira, dat was de bijnaam van Ahmed Catrada. Het staat allemaal in dit boek, uh, Rivonia, masker af van Laurits Strijdom. Het is gepubliceerd in 1964 bij de Voortrekkerspers in Johannesburg, en het is de tweede druk. Uit hetzelfde jaar, dus het moet een bestseller geweest zijn. Ik vond het boek een paar maanden terug in een tweedehands boekwinkel. Het geeft een van minuut tot minuut verslag van wat zich op die 11 juli 1963 hier heeft afgespeeld in uw huis, meneer Schneider, op, op Lillyslieve in Rivonia, een buitenwijk van Johannesburg. Luitenant van Wijk, die de operatie leidde, is door de keukendeur uh, het huis binnengekomen en is toen doorgestoken naar de huiskamer. En daar zat, zegt Van Wijk... een vreemde blanke man met een groot bos baard en een bril. Zijn gezicht is wasbleek. De man had zo geschrikt dat hij opgesprongen had... van pure zenuwachtigheid zijn hoed opgezit en zijn jas aangetrokken had. Dit het gelijk of hij iwers heen wou lopen, maar niet wist waarheen heen. Ze dachten dat het Arthur Goldreich was. Maar de man zei... Ekkers Goldberg. Actually... Ik zat in dat grote huis las Robert York's Right Under the Thousand Suns... over de bom op Hiroshima. Hiroshima bomb, Toen werd het huis omsingeld. Ze kwamen door de deur. Ze kwamen door de ramen. Ze kwamen van overal. Ik had aantekeningen in mijn zak en ik dacht... zal ik mijn jasje aandoen? Wat moet ik doen? Ik, ik liep vertwijfeld rond. Ik deed mijn jasje aan en probeerde naar de wc te komen... om die aantekeningen door te spoelen. Maar er stond iemand tussen mij en de wc. Van Wijk die heeft toen de woonkamer verlaten... want een collega van hem met dezelfde naam... die was hier al bezig met Dennis Goldberg te arresteren. En die is toen naar buiten gegaan. Oeh, het regent. De zomer in Johannesburg. Dan regent het altijd zo'n stuk 4 uur in de middag. Maar hier zijn paraplu's. Okay. Meneer Schneider heeft nu twee paraplu's boven zijn hoofd. Twee hele kleine paraplu's om niet, om niet nat te worden. Want het regent echt waanzinnig. Um, zoals ik zei, Van Wijk is dus langs het huis gaan lopen, langs de cypressbomen links, zoals Strijdom dat beschrijft, en de kale winterpopulieren. En toen, hij geloofde zijn ogen niet, op de weg naar achter het huis um, zag hij een hele groep mensen staan. Alle, sommige mensen herkenden die, maar anderen waren zo goed vermomd dat het, dat het vreemde voor hem waren. En Strijdom schrijft erover daar is Lionel Rusty Bernstein, die stilskraal architect van Johannesburg. Bernstein, met zijn effens rooie en krullerige haren, is een gelijste communist. Het is een communist die op een lijst was, stond genoteerd. En moet hem dagelijks bij die Marshallplein politiestatie in Johannesburg aanmeld. Hij verkeer in huisarrest. Hoe komt Bernstein heer? Vraagt van Wijk zich af. I went to Marshall Square and I signed the book to show that I'd reported to them daily as I had to do. And I went from there out to Ravonia, out to the farm for this meeting. Here in, after the house, we are next muur. the wall. Um, and from behind that wall, the wall was not there, about 30 years ago, um, because we see behind the wall the, the grass house. Uh, en dat is de plaats, een klein huisje, met een, uh, ja, een heel liefelijk huisje... met inderdaad een grasdak, uh, met een, een, een houten voordeur, met een hoefijzer erop. Uh, en als je naar binnen kijkt, dan zie je een groot, zo'n ijzeren, uh, antiek tweepersoonsbed staan. Maar toen, uh, schrijft Strijdom, in zijn boek was het uh, heel ge geriefelijk ingericht... en de hand van architect Bernstein, een van de gearresteerden... ...zou erin te herkennen zijn geweest. Er was een bad met warm en koud water. Er was een mooie bank, drie bedden, vier matrassen... ...een schrijftafel en stoelen. En ze troffen in dat huisje naast Bernstein de advocaat Bob Heppel. En ze zagen Walter Sisulu nog net uit, raam, uit het raam van dat huisje klimmen. Um, en voor hem uitliepen bleek later Becky en Ahmed Cathrada. Ze vormden het high command... ...van Omkonto de gewapende vleugel van het Afrikaans Nationaal Congres, het ANC... ...waarvan de leider Nelson Mandela toen al gevangen zat. We zaten in dat als flat ingerichte gebouwtje en zagen de politie aankomen. Governor Becky en Walter Sizulu reageerden sneller dan ik. Ze sprongen het raam uit en ze renden weg. En de politie ging er achteraan. Nu kwam de politie binnen. Ze zeiden niks. Ze leken geen idee te hebben van wat ze er zouden aantreffen. Ze deden ons handboeien om en ze stopten ons in de auto. Later pakten ze Walter en Govin. Ze kwamen ook naar de auto en we wachten urenlang in die auto... terwijl ze het huis doorzochten. Ze waren zo opgewonden. Toen kwamen ze het grote huis uit met iemand die op een rabbi leek. Oh, ze deed hem handboeien om. Het bleek Dennis Goldberg te zijn. Ik wist dat hij in Johannesburg was, was, overuit Kaapstad, maar ik had hem nog niet gezien. Hij zat in het grote huis, droeg een klein baardje, en hij had geprobeerd zich te vermommen om op een rabbi te lijken. Hij had een klein baardje, en ik denk dat hij zichzelf vervoerde. Hij had zichzelf als een rabbi, ik ben niet zeker. Van de tijd dat ik ze ervan was, tot de tijd dat we gegaan... was het niet meer dan een uur. Het heeft bij elkaar niet langer dan een uur geduurd. De veiligheidspolitie was zo opgewonden. Deze luitenant van Wijk met zijn snor en natte achterovergekamde haar. Prachtig in het pak, een stropdas. Hij piste bijna in zijn broek van opwinden. Neem ik hem niet kwalijk. Hij had een hele behoorlijke vangst gedaan. gedaan. Luitenant van Wijk, die was uh, 34 toen, dus een jong broekje eigenlijk nog. En, en hij was ook helemaal niet zeker van zijn zaak. Hij wist niet wat hem te wachten stond die dag. Het verhaal gaat dat ze eerst nog naar een verkeerde boerderij zijn gegaan. Uh, ze moeten getipt zijn, uh, maar het feit dat er op het moment van de inval een vergadering plaatsvond, was toeval. We lopen in dit noodweer langs de achterkant van het... Uh, het huis, tussen het huis en de muur, is nu al maar een paar meter. Uh, maar dat moet toen een enorm landgoed zijn geweest. Maar inmiddels zijn er dus, uh, ja, is hier een villa-wijk verrezen. We moeten hierin. Ja. Dan hebben we problemen met de paraplu, want hier is te breed. voor de doorgang, oké. Okay. We lopen door een smalle doorgang en dan zijn we... ...terug op de binnenplaats... ...achter het huis... ...en achter de keuken. En daar... ...staat een, um, een... kolenhok... ...waar ze in de tijd... Um, ...begrijp ik uit strijdom, uh, ...zes tikmachines... ...en 106 landkaarten... ...hebben gevonden. En in de buitenvertrekken... ...die daar tegen aangebouwd staan... Uh, hebben ze een complete radiozender aangetroffen. Omdat het ANC toen net begonnen was met ondergrondse uitzendingen van Radio Freedom. En een stencilmachine hebben ze er ook nog gevonden. En binnen vonden ze documenten waarvan er een operatie Mayeboeye was genoemd. Dat betekent kom terug. En waarin de voorbereidingen van een guerilla oorlog werden... Uitgestippeld. Ze hadden dus de vangst van hun leven gedaan. Bijna de volledige ondergrondse ANC-leiding aangetroffen en metersbelastend materiaal gevonden. Dus je kunt je de opwinding van Van Wijk en zijn mannen voorstellen. En het waren allemaal uh, jonge jongens nog. Uh, ik denk dat ze aanvankelijk met z'n vijf of met z'n zessen waren. De mensen van de politie. Luitenant Van Wijk was daar en zijn naamgenoot Jan van Wijk. Uh, luitenant Jack van Heerde was er. Constable Bezuidenhout. Uh, James Kennedy en uh, uh, Warrant Officer Karel Dirker. Dirker um, uh, sergeant in the security, was een sergeant van de Is veiligheidspolitie. Een, een groot groot fat grope, fat. lompe, vette oh, no, man. Ik heb niks uh, tegen dikke mensen. Maar de man was lomp. It's, that's not the point. In zijn manieren, was the man was in zijn bewegingen. In zijn manieren, in zijn bewegingen. Hij droeg een regenjas, een hand in beide zakken was heel gespannen. Hij had een pistool bij zich en hij stond te trillen op zijn benen. Het was een raar gezicht. Die zwarte broek, die grijze regenjas en een, en een hoed. Die vette wangen die op en neer gingen omdat hij stond te trillen op zijn benen. En ik zat daar, ongewapend. En ik was gewoon daar, Ongewapend. Rusty Bernstein en zijn vrouw Hilda... werden in de jaren voor de arrestatie... regelmatig bezocht door leden van de Veiligheidspolitie. De arrestatie was dan ook een feest der herkenning. Rusty en zijn vrouw Hilda herinneren zich sergeant Kennedy. En Dirk er? Nee, ik denk dat Dirk er niet bij was. Oh ja, maar hij hield zijn hand op de motorkap... Dus hij moet erbij geweest zijn. En Kennedy. Ik kan me de anderen niet herinneren. Maar ik weet dat ik er vier of vijf herkende. toen. weet of niet wie waren. Kennedy. paraplu We kunnen even ingedaan worden. Het regent ook minder trouwens. We staan hier in de keuken. En, uh, bij een van de bedienden van meneer Schneider. Uh, weet, weet zij iets van de geschiedenis van. Van dit gebouw, van dit huis. Oh, I know that President Mandela was staying here long ago. President Mandela yeah. heeft hier gewoond, heel lang terug. Ja. Yeah. Mm -hmm. Heb je Mandela ontmoet? Did you meet Mandela? Ja, yeah, I, I met him. Twice also. Yeah. Waarom woonde hij hier? Do you know why Mandela stayed here then? No, I don't know much about it. Ik weet dat sommige van deze mensen hier naar de gevangenis gebracht. gegeven. Het was a, a hiding place in a way. It's een schildersplaats, een ondergrondse plek eigenlijk. Ja, ik heb er niet veel over het, maar ik weet het een beetje. Oké, bedankt. Bedankt. Nelson Mandela werd al in het voorjaar van 1963 gearresteerd... en veroordeeld tot vijf jaar Robben Eiland. Hij had Zuid-Afrika verlaten zonder geldig paspoort... om in het buitenland steun voor het ANC te bepleiten. Op 11 juli dat jaar werden op de Rivonia-boerderij... nagenoeg alle andere bestuursleden gearresteerd. I can Ik herinner me, het zo koud die dag... And I think everybody was en het very werd kouder. En, uh, Ik voelde me bevroren. Iedereen was stil. Kaffenme Becky, Walter Zulu, Rusty Bernstein, Bernstein Ahmed Cathrada, uh, Ahmed Gathrada. I think that was it. En dat was het. Yes, that was it. And um, Joe Slover had left Joe Slover was eerder weggegaan. Op weg naar Ballingschap. dat was, dat was geregeld. Ik herinner me dat we daar nog een discussie over gehad hebben... of dat wel moest, maar zijn vlucht was al voorbereid. Dus we dus lieten dat zo. Was Harold Wolpie daar? Nee, nee. Arthur Goldreich en zijn vrouw kwamen later thuis van werk... En, en ze werden gearresteerd. Waar werd Harold Wolpie gearresteerd? Oh ja op de grens van Botswana en probeerde weg te komen. En natuurlijk werden alle arbeiders op de boerderij gearresteerd en de bedienden. Hilda Bernstein wachtte tot diep in de nacht op de thuiskomst van haar man Rusty. Ik voelde dat er wat gebeurd was. Rusty en ik spraken nooit over ons ondergrondse werk. Hoe minder je daarvan wist, hoe beter. Maar ik had een idee waar hij zat. En met wie. Dus toen hij om een kwart over zes nog niet thuis was... wist ik dat er iets verschrikkelijks gebeurd was... Een voorgevoel dat dit een enorme ramp was. This a very oppressive feeling indeed. Depressief gevoel. Ik probeerde uit te vinden toen wat er gebeurd was. Ik, ik had een afspraak met iemand die Rusty overdag zou ontmoeten. Dus als die niet zou komen opdagen, dan wist ik dat ze gearresteerd waren. Then this had happened that they'd all been ik Vroeg een van de buren om naar die afspraak toe te gaan, ik bleef zelf thuis omdat ik de politie verwachtte binnen te vallen. En later kreeg ik de boodschap dat hij een half uur gewacht had. En toen was ik ervan overtuigd dat er iets gebeurd was. Ik bleef maar wachten die avond. Ik, nou ja, ik verwachtte de politie, dat deze normaal gesproken om drie, vier uur in de nacht, ben ik naar bed gegaan. En eventueel, about drie of vier in de ochtend, gaan te bed voor een paar uur. En dan de volgende morgen. De volgende morgen wist exactly ik niet wat ik moest doen. Er stond niks in de krant, alleen in die Transvaalse Afrikaanse krant, maar die, die las ik niet. Het was een dramatische nacht, het was angstig So it was a very traumatic night, a, a, a very dramatic and fearful night. Pas, pas als je weet wat er gebeurd is, is er het is eigenlijk ook een soort opluchting, hoe afschuwelijk ook. They took us in the back of a ze stopten ons achter in de politieauto, omsingeld door de politie en een, en een hond. En ze commandeerden die hond om ons aan te vallen. En als hij dat aan deed, dan trokken ze hem terug en daar zaten wij tussen. De avond werd kouder en kouder. We kwamen om vijf uur bij het oude fort aan een gevangenis. Maar ze waren al gesloten voor de nacht, dus ze deden speciaal voor ons open. Het was al donker. Kijk naar de hemel, ik wilde de sterren zien voor het laatst. Het zal heel lang niet meer gebeuren, dat wist ik. En een van de veiligheidsmensen zei: Het heeft geen zin, Dennis, om naar die muren te kijken. Je komt er nooit meer uit. En een van de policemen, ik weet niet which het was, zei... It's no use looking at the walls, Dennis. You'll never escape. De gearresteerden houden er verschillende ideeën op na over wie toen hun ondergrondse schuilplek aan de politie verraden heeft. farm. in Ik hou het op het verhaal dat Bruno Antolo in de rechtszaal vertelde later Een staatsgetuige. Hij was op de boerderij geweest. Dat is precies de reden waarom we overwogen om een andere schaalplek te gaan zoeken. Hij beschreef zijn arrestatie in Durban door de politie... en hij vertelde ze alles. Stel dat hij op een boerderij van een rijke man was geweest. Maar hij wist niet meer waar het was. En dus rezen hem rond tot ze het vonden. Hij beschreef een bord. Hij herinnerde zich het woord Ivan. I-V-O-N. De middelste letters van Rivonia. De voorste en de achterste letters voor scholen achter Masten. Zo'n bord... Bestond, want toen ik er voor het eerst naartoe ging, toen vond ik het moeilijk om de boerderij te vinden, omdat er geen duidelijk bord was. De boerderij zelf herkende me omdat er tegenover een, een kleine camping was. Daar zijn ze gaan zoeken en van daaruit zagen ze de boerderij en herkende dat. En zo ontdekten ze. Liliesleaf. De boerderij waar we waren. Voor mij was dat overtuigend vanwege dat, dat kleine detail. said they moved into a caravan there to keep watch. For me the was convincing. Uh because more than anything because of that little detail about the signpost, the name of Ravonia. Ik geloof dat verhaal niet. Er zijn verschillende inconsistenties, maar ja, Het kan mogelijk zijn. On the andere vreemde factoren bijvoorbeeld de tandarts die de boerderij bezocht, vlak voor de arrestatie. Hij kwam Walter Sizulu behandelen. De politie verklaarde dat ze het huis van smorgens vroeg... bespied hadden, in de gaten hadden gehouden. Dan moeten ze die tandarts gezien hebben. Maar ze namen hem niet gevangen en ze noemden hem nooit in het proces nergens. Dus... Mijn vermoeden is dat hij er de hand in gehad heeft. Maar Hilda Bernstein hangt een andere theorie aan. Ik denk dat het een van de mensen was die eerder was opgepakt... en vervolgens weer vrijgelaten door de politie. Bartolomeo Schlappane. Hij verscheen vervolgens als staatsgetuige in verschillende processen. Ik kan me de details niet allemaal herinneren... maar hij was één of twee keer op de boerderij geweest. En ik heb altijd het idee gehad dat hij de politie op het spoor heeft gezet. Maar ja, zoals Rusty al zei... het is één van de vragen die alleen door de politie beantwoord kunnen worden. En zij staan er niet onbekend om de waarheid te vertellen. Thank you. De journalist Alistair Sparks, een latere correspondent voor NRC Handelsblad, werkte in 1963 als politiek verslaggever voor de enige oppositiekrant in Zuid-Afrika, de Rand Daily Mail. Voor Sparks en zijn collega's kwam de arrestatie als een volstrekte verrassing. Oh, yes. it was, it was a ja, het was een volstrekte verrassing. We hadden van Mandela gehoord, die als de Black Pimpernel bekend stond. Hij was naar het buitenland gegaan om, om Contoe siswe de speer van de natie, van het ANC-leger, te vormen. En het lukte hem ook om dat op te zetten, al was dat natuurlijk op een heel bescheiden basis. Ik versloeg overigens zijn terugkeer naar Zuid-Afrika. Hij, hij reisde naar Tanganyika. En ik herinner me dat ik met Oliver Tambo, de toenmalige ballingenleider van het ANC lunchte. En hij zei, by the way, ik heb een verhaal waarvan ik hoop dat je het na terugkeer naar Zuid-Afrika wilt schrijven. We willen dat onze mensen weten dat Nelson Mandela vandaag de grens naar Zuid-Afrika heeft overgestoken. Ik herinner me dat ik dat verhaal vanuit het postkantoor in Dar es Salaam... naar de Rand Daily Mail in Johannesburg zond. En zo'n verschillend nieuws was een terugkeer toen hij hier arriveerde. Toen hij hier was, was hij natuurlijk onzichtbaar. Soms dook hij op, soms had een journalist de gelegenheid om hem te interviewen. Dan kreeg hij een telefoontje en kon hij Mandela ergens in het diepste geheim ontmoeten. Hij was op de hij was langer, langer dan een jaar op de vlucht, totdat hij gearresteerd werd. En toen ging hij voor vijf jaar de gevangenis in... vanwege het verlaten van het land zonder paspoort. Hij zat dus op Robin Island toen de arrestatie plaatsvond. We wisten dat er gedurfde dingen gaande waren... maar we hadden geen idee van het bestaan van een ondergrondse vleugel... een gewapende vleugel found dus de dramatische aankondiging van de politie en Van den Berg... dat ze deze, dit nest van revolutionairen hadden ontmaskerd... dat verraste ons volkomen. Het Zuid-Afrikaanse minderheidsbewind... zag de arrestatie als het begin van de totale vernietiging van het ANC. Er was een... Er was een derde rijk atmosfeer in het gehele land. Wat betreft het Rivonia-proces was er een enorme geest van triomfalisme... van de kant van de regering die het gevoel had het ANC werkelijk verslagen te hebben. Hendrik van den Berg, die het hoofd was van de veiligheidspolitie... op dat moment werd geheiligd als een soort politiegenie... die in staat was om, geweest om de gedachten van de vijand te lezen... en die die enorme onthulling in gang had gezet. Op alle niveaus van de saam, was de samenleving geïnfecteerd... door de geest van een alomheersend overwinnend regime dat korte metten maakte met de oppositie... en het klimaat creëerde voor het erdoordrukken van een nieuwe doctrine. Maar zeker, het was voor een hele lange tijd erna. De ANC werd in 1960 verbannen... wat ik noem een decade van stilte in Zuid-Afrika. Een derde rijk atmosfeer. Sparks... Kies de vergelijking met het Duitsland van de jaren dertig bewust. We hebben het dus over sterke autoritaire tijden met. Autoritair denkende mensen. Veel van hen werden opgeleid in Duitsland in de jaren 30. Verwoerd studeerde rassekunde aan de Universiteit van Leipzig. Hij had al die filosofieën van de nationaal-socialistische beweging in de jaren 30 geabsorbeerd. Veel van hen, mensen als Piet Meijer die de Zuid-Afrikaanse staatsomroep leidde. Nico Diederiks die minister was en en later staatspresident werd. hadden allemaal in Duitsland gestudeerd in de jaren dertig... en ze predikten die filosofieën. En die ideeën werden overgenomen door de Broederbond... en werden een belangrijke component van de apartheidsideologie. Dat was de moed, dat was de stemming en de geest van die tijd. Rivonia was het start zijn voor een lange periode van repressie. Ik herinner een vrouw... Ik herinner me een vrouw, Zibia Mependu, in Addo, in de Oostkaap. Ze was een verpleegster en ze had een ANC-vergadering bijgewoond... wat natuurlijk verboden was. Ze veroordeelde haar niet alleen voor het bijwonen van die vergadering... maar ook voor het financieel steunen van een verboden organisatie... omdat ze 50 cent had bijgedragen voor de benzine voor de auto... die haar naar die meeting voervoerde. Ze kreeg nog een extra straf voor het bevorderen van de doelstellingen van een verboden organisatie. En dan nog een vierde straf die ik me niet meer herinner. En ze stuurde haar dus voor, voor alles bij elkaar voor twaalf jaar naar de gevangenis. van het huis gaan. Ik geloof dat we in de richting moeten lopen van de plek waar uw schoonmoeder woont. I think we walk into the direction of the place where your your mother-in-law is living, isn't it? That's right. Yeah, it's a big it's a big house. It's an old farmhouse with many many and very big rooms. And uh, we are fortunate enough to have our my wife's mother staying with us. Wonderful. Meneer Sneijder, houdt u ganzen? Mr. Sneijder, do you have any geese around? No, we don't. <laughs> we, we, we had some guinea fowls some time ago. Um, but they dug up the garden too much, so we had to. Ik heb them away to a farmer. Meneer Sneijder legt uit dat er geen ganzen zijn. Ze hebben wel parelhoenen gehad een tijd terug. Uh, maar ze houden nu geen ganzen. Ik vraag het omdat in. Tijdens de arrestatie waren er heel veel ganzen waren. En het vermoeden van de politie was dat die werden gehouden, omdat als er vreemde mensen daarvoor komen, ganzen een enorm lawaai beginnen te maken. Well, at the time it was actually run as a farm. They did have animals, they had ...ik uh, I don't know sure they also planted uh, milies and, and other produce uh, at the time. It was really run as a commercial farm and also was supposed to give the impression that was run as such. Hij legde uit dat het een, waarschijnlijk ook nog een andere bedoeling was. De Rivonia boerderij Lilliesleaf ja, werd toen als een commerciële boerderij gerund. Uh, ze verbouwden ook mais bijvoorbeeld hier. Was, of het was werkelijk de bedoeling om een boerderij commercieel te runnen... ...of in ieder geval wilde men de indruk wekken dat dat hier het geval was. Het grote huis hier achter ons is, lijkt vrijwel identiek aan hoe het er toen heeft uitgezien. Um, Mr. Schneider, the the big house almost looks um, well identical as the house as it was in 1963, according to the uh, the way the house is described then. Can you because we've got a a picture here? Can you describe what where it's the same or where it might be small differences? Yes, yes, we we have fortunately a, a photograph which was taken uh, at the time of the uh, arrest. En the the main house looks really exactly hetzelfde, en we zijn very fortunate gelukkig. the only thing that has changed is that, that the window frames at that time for some reason were painted black now painted white. Uh, but for the rest it is is it is exactly the same. Um, legt uit dat huis over het huis over het algemeen nog het, hetzelfde is het enige verschil is dat uh, de kozijnen in de tijd zwart waren geschilderd en nu wit The enige data is that the, the trees uh at the time uh were taken down. There is been some, some change in, in the uh actual layout of the building. Of course, the farm then was subdivide and, and there are many more houses uh be, being have been built on that farm sinds then. Het huis zelf is dus nauwelijks veranderd, maar er zijn een aantal bomen gekapt. Uh, en de omvang van, um, van het erf is natuurlijk een stuk minder groot dan het was toen. Er zijn um. Uh, het is nog een, een uh, indrukwekkend landgoed. Uh, maar zoals we al eerder hebben ja, beschreven, het grasdakhuis en werkersvertrekken zijn verdwenen achter de muren. En daar bevinden zich uh, het, de stukken land die van de buren zijn. En er is een, een zwembad bijgekomen. En er a, a swimming pool now in front of the house. Ja, yeah, there's a swimming pool and iemand uh, somebody built on a patio where we have our usual South African Sunday Bries and family get together. Yes. Thank you. 20 jaar, na de ontmaskering van Rivonia... nam Alistair Sparks Nelson Mandela mee terug naar de oude boerderij. Een sentimental journey. Ja, ik heb hem daarmee naartoe genomen. Het is vlakbij waar ik woon. En Mandela was op bezoek op een zondagmiddag. Ik noemde de Rivonia-boerderij en hij vroeg... waar is het van hieraf gezien? En toen heb ik hem gevraagd of hij het wilde zien. En ik heb hem meegenomen... Hij was gefascineerd om er rond te lopen. Het is natuurlijk nu een buitenwijk, het is geen boerderij meer... maar het huis was nauwelijks veranderd en hij herinnerde zich heel veel... en kon de kamer aanwijzen waar hij toen geleefd had. Opeens verstijfde hij. En toen vroeg hij, waar is de keuken? En toen we daar waren, toen vertelde hij dat hij er toen in 1963... wapens had begraven, twintig passen... Van hier, zei hij, van die keuken heb ik wapens begraven. En toen zijn we die stappen gaan maken, maar we deden er tien... en we bereikten de muur en we konden niet verder. Maar de dag erna ben ik naar de buren gegaan... en heb het verhaal verteld aan die buurman... en gevraagd of ik van zijn muur af tien passers een tuin in mocht gaan maken. En dat deed ik. Toen kwam ik bij zijn huis, bij zijn keuken. En ik zei... Ik vroeg, heeft u ooit iets gevonden? En, ja, ik heb hem dat verhaal uitgelegd. Hij vertelde me dat hij het huis gekocht had... en ik vertelde dat Mandela uh, me had uitgelegd... dat hij daar dus jaren terug die wapens uh, had verstopt... goed verpakt in, in plastic... en van alles en nog wat onder de grond verborgen. En toen zei die man, dat is raar... want een paar jaar terug... toen verzakte opeens de fundering van de keuken... En toen, ja, we moesten er iemand bij halen. Want het werd gevaarlijk. En ja, die heeft er toen van alles ingepompt, cement erin onder gestopt... om te voorkomen dat mijn keuken zou instorten. Een van de historie die op onze lunch met meneer Madela kwam... was dat while he was staying here, and, and apparently often came here also with his wife, Winnie, uh, really just to have some respite from from living underground. Um, he had a, a, an air gun and went out to, to shoot some birds. And um, one of the young sons of, of the other trialist, I think it was Mr. Wolpert's son, um, came up to him and said, uh, listen, why do you shoot, shoot this bird? You know, don't you think about uh, that bird's mother? and uh, it made a incredible impression on on Mr M Mandela and he decided from that day onwards not to shoot uh, any more animals and, and in fact i think it's it's become a really uh, changed in terms of looking at at the environment and looking at uh, at the, the animals uh, in the south african context uh, context particularly Mandela legt hij uit uh, gebruikte Lily's Leaf, de boerderij hier in de tijd, uh, eigenlijk ook als een plek waar hij een beetje kon bijkomen van het ondergrondse werk. Hij zat er onder gedoken, maar hij kon niet wat relaxen en Winnie logeerde hier ook vaak. Uh, en in die dagen zou hij een keer uh, wat zijn gaan schieten op vogels. En hij heeft toen een, uh, een vogel uit de lucht geschoten, die viel dood neer en die pakte die op. En toen kwam de zoon van Harold Woolpie. hij is een van de gearresteerden, een van de mensen die later die dag, die 11 juli 1963 gearresteerd werd... ...op hem af en die zei toen tegen hem, ja, wat, waarom schiet je nou die vogel dood... ...en wat moet er nou met de moeder van die vogel gebeuren. En Mandela legde uit tijdens de reunie die ze hier hadden op de boerderij... ...dat vanaf dat moment er eigenlijk een, ja, een soort besef in hem is gegroeid... ...dat je dat soort dingen niet zou moeten doen. En uh, in de woorden van meneer Schneider ja, een soort ecologisch bewustzijn is ontstaan. U heeft dit huis vijf jaar terug gekocht... Wist u van de geschiedenis van dat huis? You bought the place five years ago. Did you know anything about the history of the place? Uh, yes, at the time it was before the, the the famous speech of the 2nd of February by President de Klerk at the time. Uh, in fact, about five or six months before that. Uh, so when we looked around, we looked at a house that really would, uh, would suit our requirements. And then we found this house uh, and we liked it. And sort of at the last minute just before uh, I put my signature on onto the transfer papers, the estate agent mention, mentioned, by the way, uh, this used to be Lily's Leaf, uh, the, the house where the Rivonia trialists were caught. And I sort of hesitated and said, oops, you know, what, what implications will, will that have? Uh, but uh, I thought, no, it, uh, if anything, might only have positive implications, and, and we bought the house. Uh, f sure enough, um, about two months later, uh, there was an article on the front page of the, the Sunday Times about Lily's Leaf, and uh, I got a hang of a shock and thought, Ooh, you know, I might get thousands and millions of people coming uh, to, to have a look. It hasn't worked out that way. Uh, we've had lots of uh, uh, important visitors. Uh, President Mandela's been here a, a couple of times, uh, Mr. Sisulu, Mr. Cathadra, and, and, and many others, uh, because it is a, an important historical monument for them. And and we've really enjoyed it. Uh, we've enjoyed the times that they, when they've been here. En listening naar hun stories. Meneer Schneider legt uit dat hij een maand of vijf, zes voordat president de Klerk zijn beroemde toespraak hield waarin hij de vrijlating van Mandela aankondigde en het ANC legaliseerde, um, een huis wilde kopen. En zijn, zijn oog viel op dit huis. En eigenlijk toen hij zijn handtekening ging zetten bij de makelaar, toen zei de makelaar, ja, uh, yeah, by the way, dit uh, uh, is Lily's Leave. En hij wist wat, waar dat Stond en hij dacht wel even, ja goed wat betekent dat? Maar toen hij erover doordacht, toen ja, kwam hij eigenlijk tot de conclusie achter. dat is alleen maar positief eigenlijk. Twee maanden daarna stond er een groot verhaal op de voorpagina van de Sunday Times over Lily's Leaves. Ze hadden de boerderij gevonden en ze hadden daar een groot verhaal over geschreven. En toen dacht hij, oh god, nou gaan er duizenden en duizenden, miljoenen bezoekers komen. Maar zeg, zo erg is het gelukkig nog niet. Tot er zijn wel wat, uh, ja... Natuurlijk bekende mensen geweest als Mandela en Sisulu uh, en Catrada en de anderen, maar de, de touringcars met, uh, met politieke toeristen staan nog niet uh, voor de deur te wachten. Hij zegt het, uh, het gezelschap van, uh, van de mensen die hier toen uh, gearresteerd zijn, uh, hebben we ja, al die keren dat ze hier waren buitengewoon gewaardeerd. Na de arrestatie op 11 juli 1963 werden de gearresteerden wekenlang ondervraagd door de veiligheidspolitie. We zaten allemaal in eenzame opsluiting. We communiceerden op een hele bescheiden schaal door op de celmuur te kloppen bijvoorbeeld. Als je het geluk had dat Dennis of iemand anders naast je zat. Van tijd tot tijd werden we gelucht, maar dat, dan mochten we niet met elkaar praten. Maar als we elkaar dan passeerden, dan waren we in staat om een paar woorden uit te wisselen. Maar over het algemeen was er helemaal geen communicatie. Drie maanden lang. U hoorde aflevering 1 van God verhoed dit. Een radiofonische reconstructie van het Rivonia-proces van 1964. Dit programma werd eerder uitgezonden op 10 januari 1995... in Passages Passanten. Samenstelling Peter van den Akker en Bart Luuring. Een van de veroordeelden in dit proces was Nelson Mandela. Hij wordt komende donderdag 18 juli 95 jaar, wanneer het goed is. Het was op 11 juli 1963 dat op de Rivonia Farm de politie een inval deed... waarbij een groot deel van de leiders van het ANC werd opgepakt. Volgende week hoort u in ditzelfde uur op Radio 1 bij VP Roos Woord... het tweede deel van deze radiofonische reconstructie van het Rivonia-proces. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar reportages...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 En voor vragen en opmerkingen over Woord kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. Dus woord.vpiro.nl. Twitteren kan met hashtag woordradio En terugluisteren, dat kan via onze Facebookpagina. Dat adres, het is een openbare Facebookpagina. Het is facebook.com slash woord.nl. Je kunt ook luisteren via de speciale radio gemist app voor iPhone van de VPRO. En je kunt je abonneren op de podcast. Dat kan via vpro.nl slash woord podcast. Het is bijna één minuut voor vier. We zijn er nog tot zeven uur. Wat gaan we doen in het laatste uur? gaan we het hebben over eenzame momenten en opsluiting. En onder meer komen daarin voorbij Godfried Boomans en Jan Wolkers. Die enige tijd in hun eentje doorbrachten op het onbewoonde eiland Rottermerplaat. Daarvoor een mooi en boeiend gesprek met Paula Gomez. Ze is afgelopen dinsdag overleden. En in het volgende uur, dat is het derde uur van onze uitzending hier van VPRO-Woord op Radio 1, kunt u gaan luisteren naar het laatste deel uit de zesdelige hoorspelserie De Verdwenen Koning. Dus zeker de moeite waard om er even bij te blijven. Tot zo.